Met het NOS-journaal. In het Zuid een aantal militairen uit Oeganda gedood. Die maakten deel uit van de vredesmacht van de Afrikaanse Unie. Hoeveel militairen zijn gedood is onduidelijk. Oeganda zegt vier, maar volgens de vredesmacht waren het er 59. De vredesmacht heeft de steun van de VN en moet de Somalische regering helpen het land stabiel te maken. De Al-Shabaab heeft banden met Al-Qaeda en wil in Somalië de Sharia invoeren. Bij een aardverschuiving in het noorden van Italië zijn twee doden gevallen. Het zijn een man en een vrouw uit Zwitserland. Een auto werd tientallen meters meegesleurd en bedolven onder rotsblokken. Bij lawines in de Alpen komen geregeld mensen om het leven. Het gaat dan vaak om sneeuwlawines. Zaterdag kwamen in hetzelfde gebied in Italië twee mensen in een sneeuwlawine om het leven. Het luchtalarm dat normaal op eerste maandag van de maand om 12 uur afgaat... wordt vandaag niet getest. De sirenes blijven stil omdat het tweede paasdag is... Vorige maand waren de sirenes op veel plekken ook niet te horen. Dat kwam toen doordat veel digitale klokken achterliepen. Volgende maand is het luchtalarm nog gewoon weer te horen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken... begint vandaag met zijn bezoek aan Sint Maarten, Aruba en Curaçao... en gaat daar voornamelijk praten over de zorgelijke situatie in Venezuela. Dat land verkeert in een diepe crisis... en daardoor vluchten veel mensen naar buurlanden... zoals de Caribische delen van het Koninkrijk. Dan nog het weer... Eerst bewolkt en af en toe regen. Het is 8 tot 14 graden. In het oosten en zuidoosten valt het minst. Morgen wisselend bewolkt wat buien en een graad op 15. Dit was het nos ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er is heel veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Bunschoten en Barneveld drie kwartier op onthoud door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Ook een lange file daardoor de andere kant op. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 als je dicht bij mij staat, me aankijkt en mij vraagt of ik je leuk vind Of je me blij maakt, of ik je terugvind als ik je kwijtraak Hey meisje denk eens na na Zo zoveel plekken waar ik ga en sta Heb je me nodig ben ik daar en daar, met mij loop je geen gevaar echt daar Oh ik hou het meer dan honderd, ik hou het thuis op hebben we handen never, nooit moeten kruisen. Nu laat ik je nooit meer ga je weet ik ben de juiste, we kunnen zoveel dingen doen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 Ik mag er één ding, in van gisteravond fijn We het ritme van Zandvoort ook op TV. op tv ZFM, Text TV, op kanaal 45 ZFM, music is my first love 6.9 CFM I love is strong as a lion soft as the cats and you lying times we got how like and lying you and I our hearts had never been broken we were so innocent darling to talk till the morning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 She's just a friend now, then why don't we call her? So you won't. Slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly time goes by. So slowly.